1 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Veroorzaker brandgeniepak gehoord bij Begin Rechtszaak. Nederlandse bank bezorgt over vastgoedportefeuilles... en duizenden Fransen demonstreren tegen het beleid van president Hollande. Vanmiddag afwisselend zon- en wolkenvelden blijft op de meeste plaatsen droog... en het wordt zo'n 14 graden. Morgen vooral in het noorden veel bewolking... en dan vooral in het noordoosten ook kans op een bui. Vanochtend is in Breda de rechtszaak tegen de leiding van Chemiepak in Moerdijk begonnen. Chemiepak brandde in januari 2011 helemaal af. En die brand veroorzaakte een grote milieuvervuiling. Paul Sanders volgt de rechtszaak in Breda. Paul, waar ging het vanochtend over? We zijn met name de politiemensen aan het woord geweest... die betrokken zijn geweest bij het onderzoek naar de brand bij Chemiepak. Onder andere de onderzoeksleider en een van de rechercheurs... die hebben verteld hoe het onderzoek is gegaan... en wie er uiteindelijk zijn uh, gehoord tijdens het onderzoek. En daarbij heeft men name zich gericht op uh, een van de getuigen... Uh, en namelijk de veroorzaker van, van de brand. Even om in de herinnering te roepen. Uh, de brand is ontstaan bij een pomp... die stond opgesteld op het terrein waar men vloeistof mee aan het overpompen was... En een van de productiemedewerkers heeft geprobeerd om die pomp te ontdooien. Die was namelijk bevroren. Nou, daarbij is een vonk of een vlam ontstaan. En daardoor is uiteindelijk die brand ontstaan. Nou, je zou zeggen, dan weet je meteen wie... Die brand heeft veroorzaakt en die wordt dan wel vervolgd. Nee, het Openbaar Ministerie heeft namelijk tegen de man gezegd. U wordt gehoord als getuige en dus niet als verdachte. En u zult dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor alles wat u nu gaat verklaren. Nou, dat vindt de verdediging van de directie van Chemiepak, die hier terecht staan. Vinden dat een beetje een vreemde zaak. Zij vinden dat je dat soort afspraken niet kunt maken. En dat het Openbaar Ministerie daarom niet ontvankelijk moet worden verklaard. En dat dus eigenlijk de zaak in de prullenbak moet. Die veroorzaker uh, staat dus niet terecht, maar wat jij zegt, wel, wordt wel gehoord als getuige. Is dat inmiddels gebeurd? Nee, dat is nog niet gebeurd. Dat gaat over enkele minuten gebeuren. Dan komt hij, om, uh, dan komt hij voor de rechter. Dan zal hij door de rechter en door uh, de advocaten van de verdediging uh, worden gehoord. En ja, we zijn natuurlijk allemaal heel uh, benieuwd naar de verklaring die hij aflegt. Wat voor verklaring hij aflegt, wat hem is beloofd, wat hem niet is beloofd. En daar zal ook met name de verdediging zich op richten. Want zij vinden dat zo'n afspraak dus niet kan. En hoe gaat het vanmiddag dan verder in Breda dan? Nou, in ieder geval het voor van, van de man waar we het zojuist over hebben gehad. Die man zal in ieder geval gehoord worden. En waarschijnlijk komen er ook nog mensen van uh, oud-medewerkers van ChemiePak aan het woord. Die zullen verklaren over wat er nou precies is gebeurd op die woensdag 5 januari 2011. En dan wordt het waarschijnlijk pas tegen kerst dat we hier de uitspraak kunnen verwachten, hè? Inderdaad, er zijn elf zittingsdagen uitgetrokken. Die worden uitgesmeerd over een paar maanden. En dan hoopt de rechtbank inderdaad net voor kerstmis om uh, een uitspraak te doen in deze zaak. Paul, dankjewel. Paul Sanders was dat in Breda. De Nederlandse bank maakt zich zorgen over de vastgoedportefeuilles bij de banken. De waarde van kantoren en bedrijfsgebouwen is fors gedaald en veel panden staan ook leeg. Banken hebben 80 miljard euro in vastgoedfinanciering zitten, maar of die gebouwen dat ook echt waard zijn, dat is de vraag. Het staat allemaal in het halfjaarlijkse rapport over de financiële stabiliteit in ons land, dat de Nederlandse bank vanochtend presenteerde. Economieverslaggever André Mijnema vroeg bankpresident Klaas Knot hoe Nederland en de banken er op dit moment voor staan. Ik denk uh, dat we nog midden in de crisis uh, zitten. Er is nog steeds sprake van een aantal uh, bedreigingen voor de financiële stabiliteit. Er is ook sprake van een aantal lichtpuntjes. Uh, maar die lichtpuntjes moeten nu wel tot ontbranding kunnen komen. En dat betekent uh, dat er echt nog heel veel moet gebeuren. Heel veel follow-up zal moeten worden gegeven in Europa, uh, maar ook in Nederland. Maakt u zich zorgen over de Nederlandse banken in dat hele spel... Ik denk dat de Nederlandse banken uh, op dit moment er een stuk beter voor staan... dan uh, een aantal jaren geleden het geval is. Er is uh, goede voortgang gemaakt bij het proces van uh, bufferherstel. Maar dat is nodig ook. De buffers voor de crisis waren veel te laag. Gelukkig onderschrijft iedereen dat. Nu zijn die buffers veel hoger. Maar zoals we in het OFS aangeven... er is ook nog een aantal belangrijke onzekerheden... in de wereldeconomie, de Europese economie, ook de Nederlandse economie. Want een van de zorgen die u ook uit in dat uh, Financieel Stabiliteitsrapport is het commercieel vastgoed. De kantoorgebouwen, de bedrijfspanden, we hebben er veel te veel van. En overal staan ze leeg. Het klopt. Hè. Wij hebben uh, daar ook eerder op gewezen dat er problemen zijn in het, uh, in het vastgoed.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 Want bent u dan bang dat die 80 miljard euro aan vastgoedfinancieringen bij banken eigenlijk een beetje aan de hoge kant is? Met andere woorden, dat die kantoorgebouwen en die panden die ze hebben gefinancierd eigenlijk stukken minder waard zijn dan die 80 miljard waarvoor ze in de boeken staan? Nou, het is onmiskenbaar waar dat uh, voor die 80 miljard een deel niet uh, presterend zal worden of onvoldoende presterend. Het gaat overigens in de 80 miljard om de kredietverlening aan... Vastgoedondernemers, waarbij het vastgoed zelf vervolgens als onderpand is, uh, is ingebracht bij de banken. Maar goed, er zijn ook andere zekerheden ingebracht. Dus het is een exposure, het is niet een schatting voor uh, potentiële verliezen. André Meijerma was in gesprek met de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. Dan naar Frankrijk. Daar gaan vandaag duizenden mensen de straat op, namelijk om te demonstreren voor bescherming van de nationale industrie en voor behoud van werk. Maar ook om hun teleurstelling te uiten in het beleid van de socialistische president, François Hollande. Inmiddels is de werkloosheid in Frankrijk 16 op een volgende maanden gestegen en ligt het werkloosheidspercentage op 10. Onder de jongeren is zelfs 25% werkloos. Correspondent Ron Linker staat op Place d'Italie in Parijs, waar de demonstranten zich verzamelen. Ron, hoe is de sfeer? Nou, het is aan het punt van beginnen, deze demonstratie. Uh, honderden mensen zijn al uh, gearriveerd hier op het plein. Uh, je ziet allemaal mensen in felgekleurde hesjes uh, van de bond die de staking organiseert, de CGT. Het is nog een beetje lunchtijd, dus uh, je ziet om het plein heen... allemaal mensen samen rond. De eetentjes, er worden broodjes met uh, merguez, worstjes gegeten. Een biertje kost uh, een euro. De sfeer is gemoedelijk, uh, absoluut geen uh, agressie gezien of iets dergelijks. Uh, wat wel klinkt, zijn die Franse chansons, uh, de oude strijdliederen. On lâche We rien, we, we geven niets op. Uh, ik hoor ook vuurwerk altijd op de achtergrond. Kortom, een ouderwetse staking met natuurlijk één nieuw element... namelijk een nieuwe regering onder president Hollande. En hebben ze een doel? Gaan ze zodanig door de stad heen trekken met een, met een doel voor ogen? Uh, ze gaan richting uh, Montparnasse. Uh, daar zullen enkele toespraken worden gehouden. De demonstraties worden gehouden over heel Frankrijk. Hè. In acht steden uh, komen berichten binnen van grote demonstraties. Bijvoorbeeld in de haven van de haven... Daar hebben de dokwerkers het werk stilgelegd en de havenwerkzaamheden zijn als gevolg daarvan ook compleet gereduceerd tot nul. Alles ligt daar geblokkeerd. Zo erg is het in Parijs nog niet, hoewel Plastitalie is een belangrijk knooppunt. Iedereen die wel eens in Parijs is geweest, die kent het wel. Je komt er waarschijnlijk langs. En dat betekent dat, er bent omdat hier gedemonstreerd wordt, dat verkeer helemaal stil ligt. Hmm. 16 uh, op maanden volgende maand met, een, met een stijgende werkeloosheid. Uh, Hollande, die uh, ja, uh, ongeveer die periode uh, president is. Hoe pijnlijk is dit allemaal voor hem? Nou, een jaar geleden zag je bij dit soort demonstraties mensen, lopen, mensen rondlopen met de uh, Sarkozy-maskers. Nu zie je voor het eerst Hollande-maskers. Uh, ik sprak iemand die zei, uh, het is allemaal goed dat Hollande belastingverhoging doorvoert. Maar die moet niet gebruikt worden om onze tekorten terug te dringen. In andere woorden niet te doen wat Brussel graag wil. We moeten dat geld gebruiken om werk hier in Frankrijk uh, te behouden. Ga je dan helemaal naar de andere kant? Mensen, uh, winkeliers bijvoorbeeld hier in de omgeving, daar ergert men zich aan dit soort demonstraties. Ze zeggen het heeft geen zin. Uh, een staking gaat er echt geen verschil uit maken. Het kost alleen maar geld, want de politie moet worden ingezet. Waarom doen ze het dan toch? De vakbondsleider was er straks heel erg duidelijk, die zei... we willen op deze manier de regering een handje helpen... ze in de juiste richting duwen, uh, duwen om de correcte beslissingen te nemen... die van belang zijn voor werkgelegenheid in dit land. Hm. En de president zelf, heeft hij al gereageerd? Nee, president Hollande houdt zich bezig op dit moment met andere zaken, spreekt over onderwijs, etc. Het is ook niet de verwachting dat uh, een van de ministers zich hier zal laten zien. Het is een pijnlijk punt voor de regering Hollande. Aan de ene kant heeft men beloofd zich in te zetten voor de werknemers. Aan de andere kant zie je dat de ontslaggolf doorzet en dat de regering uh, in de me meeste gevallen machteloos aan de kant toe moet kijken. Ron Linker op de Place d'Italie in Parijs. Dankjewel. Dit is het NOS Journaal met Dorald Megens. Dan naar Athene. Bondskanselier Merkel is daar aangekomen... om een praatje te maken met de Griekse premier Samaras. Er zijn uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen om rellen te voorkomen. Grote delen van het centrum van Athene zijn afgegrendeld. 7000 agenten zijn er op de been en er zijn zelfs scherpschutters ingezet. Op de route die Merkel gaat afleggen worden helikopters gebruikt. Veel Grieken houden Merkel namelijk verantwoordelijk... voor de strenge financiële economische eisen die aan het land worden gesteld... De trojka van Europese Unie, Europese Centrale Bank en het Internationaal Monetair Fonds brengt binnenkort een rapport uit over de situatie in Griekenland. Premier Samaras hoopt op goed nieuws uit de gesprekken met Merkel, maar die kans is klein, zegt correspondent Connie Keese.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 Morgen praat de Kamer met de minister over die A27. Scholz wil de weg verbreden om ook in de toekomst de file druk aan te kunnen. De PvdA wil eerst weten of een verbreding... naar twee keer zes rijbanen genoeg is in plaats van twee keer zeven. Dan is de verbreding namelijk mogelijk binnen de bestaande bak. Dan gaat het niet ten koste van natuurgebied amelis -Wiert. De Nobelprijs voor de natuurkunde is toegekend aan de Fransman Serge Arroche... en de Amerikaan David Wineland. Ze krijgen de prijs voor onderzoek naar de interactie tussen licht en materie. De jury roemt de wetenschappers om hun revolutionaire methode... waardoor het mogelijk wordt om kwantumsystemen... systemen van heel kleine deeltjes, te meten en te manipuleren. Dankzij het onderzoek van de twee... zijn extreem nauwkeurige klokken mogelijk geworden. En ook kunnen in de toekomst kwantumcomputers worden ontwikkeld... die veel sneller zijn dan de huidige computers. Nog veel sneller. De komende dagen worden ook nog winnaars van de Nobelprijzen... voor de scheikunde, de economie en literatuur bekendgemaakt. De prijs voor de geneeskunde die is gisteren toegekend. Nederlandse Elftal heeft op het veld van Quick Boys de tweede training afgewerkt... in de aanloop naar de WK-kwalificatieduels met Andorra en Roemenië volgende week. In Katwijk is verslaggever Bas Tegeler. Bas, heeft iedereen meegedaan? Ja, er is eigenlijk uh, niet veel nieuws op dat vlak. Iedereen uh, fit beschikbaar op het trainingsveld geweest. En dat is in het licht van alle blessures die er natuurlijk zijn... van de mensen die dus niet geselecteerd zijn om die reden... Is dat goed nieuws? Hm. Vrijdag de eerste wedstrijd tegen Andorra. Als je die training gezien hebt, kun je dan iets zeggen over de opstelling? Nee, dat, dat is niet te zien aan ja. hoe er getraind is. Dat zijn zeg maar, kleine positiespelletjes met 4 tegen 4, 5 tegen 5. Ja. Je hoort wel eens wat. En ik heb een beetje de indruk dat het maar zo zou kunnen zijn... dat de bondscoach ervoor kiest om tegen Andorra een aantal andere mensen een kans te geven dan dat hij in zijn hoofd heeft om dat met Roemenië te doen. Kortom, uh, ik denk dat die elftallen die tegen Andorra en tegen Roemenië spelen niet per definitie dezelfde elftallen zullen zijn in tegendeel. Nee, nee. Hoe, hoe ziet het programma door deze week uit tot, uh, tot vrijdag? Morgen is er een uh, training achter gesloten deuren. Uh, daar zijn wij dus niet bij en dan is er vrijdag nog een training, of donderdag pardon, nog een laatste training en dan... Uh, de wedstrijd. Mm -hmm. En dan in het weekend, want dat is wel van gaal. Hij traint relatief kort. Korter dan voor Marwijk, want het is met een uurtje meestal wel gepiept. Maar hij traint in het weekend wel weer twee dagen. Zaterdag en zondag. En dan uh, maandag richting uh, Roemenië. Zit daar nog een filosofie achter, die korte trainingen? Waarom? Ja, hij had vroeger nog wel de naam dat hij te veel deed. En dat hij uh, uh, de manschappen nog wel eens over de klink joeg. Ja. Uh, misschien is hij door schade en schande wijs geworden. En vindt hij nu dat het allemaal wel wat minder mag. Die spelers worden natuurlijk wel steeds zwaarder belast met al die... ...wedstrijden die ze in, uh, bij een club moeten spelen. Dus dat zal er wel achter zitten. Bas Tegeler, ik dank je wel. Goeie ja. dag. Hoi. Mark Lammers is de nieuwe bondscoach van de Belgische mannenhockeyploeg... Hij begint 1 november officieel met zijn werk. Dat het bericht naar buiten kwam, is voor Lammers geen verrassing. Nee, voor mij is het uh, een verrassing. Want twee jaar geleden ben ik gebeld, toen was het wel een verrassing. Omdat ik niet uh, wist dat uh, Colin Pletje, uh, de coach van België... Uh, nu uh, terugging naar uh, Australië, en Nieuw-Zeeland. Um, dus kwamen ze bij mij. En uh, ja, na één gesprek was het eigenlijk al redelijk snel gedaan... Want, uh, ja, het, het kriebelde al vorig jaar toen ik de bos heen deed en de Olympische Spelen kijken. En uh, ja, België is een ambitieus land en uh, met heel veel uh, potentie en heel veel talent. Dus voor mij uh, een ideale functie uh, om te doen. Mark Lammers, hij won met de Nederlandse vrouwenploeg Olympisch Goud. Dat was in 2008 en de wereldtitel twee jaar eerder, 2006. Bedoeling is dat hij België bij de Olympische Spelen van Rio in 2016 aan een medaille gaat helpen. Opnieuw Lammers. Nou gek, ze zijn nu veilig geworden op de Olympische Spelen, dat smaakt natuurlijk naar meer. Uh, het reëel zijn, de top drie is echt goed. Uh, nog ver weg, maar uh, ja, in vier jaar kan er veel gebeuren. En je moet een droom hebben. Uh, en, en, en zonder droom uh, maak je geen stappen. Dus het is dus, dus denk ik, goed om te zeggen, luister, ja, we willen graag een keer op het podium komen. En uh, dat, dat, dat is een mooie ambitie. En uh, of dat uiteindelijk gaat lukken, dat, uh, dat is voor vier jaar wel. Maar dat betekent dat we vandaag de dag hard en slim moeten werken. Lammers debuteert bij de Champions Trophy begin december in Melbourne... waar België met Oranje, Australië en Pakistan is ingedeeld in groep B. 14 over 1. De hoofdpunt uit deze uitzending, de veroorzaker van de brand bij chemiepak... die wordt gehoord bij het begin van de rechtszaak vandaag in Breda.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 Goedemiddag allemaal, een werklunch met Anne-Marie Rakhorst. Zij presenteert morgen op de Dag van de Duurzaamheid... een boek over duurzaam veranderen. Dan in de praktijk onze verslaggever Anne van der Veen. Kijkt deze week mee bij homo-belangenorganisatie COC. En het COC lobbyt veel in Den Haag. Deze cursus is voor ouders uh, bedoelt die uh, vragen hebben over de opvoeding... en graag weer willen leren hoe ze uh, hoe een kind kunnen opvoeden. Ik geloof dat in deze cursus zit ook een ouder die zegt... ja, mijn kind is nog heel jong... Maar ik wil eigenlijk gewoon van tevoren al weten hoe ik het wil gaan doen. Dus daarom doe ik die cursus. Ja, nou daar horen we straks meer over natuurlijk. Dan om half twee is stand.nl. En de stelling luidt dan... GroenLinks heeft nog steeds bestaansrecht. Bent het daarmee eens of oneens. Sms staat naar 7070. Het 70. kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website. als is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens. Doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Europa kan de komende acht jaar 100 miljard euro groei realiseren... en 1,6 miljoen nieuwe banen creëren... door een betere benutting van de zeeën en de kustgebieden. Het blijkt uit cijfers van de Europese Commissie. Een voorbeeld hoe dat kan is door zeewier teelt. Job Schipper, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent voorzitter van de stichting Noordzeeboerderij. Dat is een organisatie die zeewierboerderijen wil gaan exploiteren. Um, ja, nou, Dat zijn mooie cijfers van de Europese Commissie. Uh, even over dat zeewier. U bent druk bezig met de voorbereiding van een proefopstelling voor een zeewierboerderij. Wat gaat er precies gebeuren? Um, nou, wij, wij zijn in opdracht van onze overheid aan het proberen... of wij zeewierteelt op de Noordzee kunnen bedrijven. Um, nou, dat is een vrij ingewikkelde materie... omdat we met een van de ruigste zeeën ter wereld te maken hebben... En uh, ja, dit voor, uh, voor deze tijd eigenlijk nog nooit geprobeerd is. Um, nou, wij staan op dit moment uh, op de, de Nieuwshaven, dat is het haventje van Texel, uh, sleutelen, we, sleutelen we aan uh, de installatie die uh, morgen naar zee gaat. En kunnen ze beschrijven hoe dat eruit ziet dan, zo'n uh, zeewierboerderij? Ja, dit is een unit van ongeveer 120 meter lang en 10 meter breed. En die bestaat dus uit een aantal drijvers. En tussen die drijvers, daar hangen we lijnen op. Die hangen dan ongeveer een meter diep onder water. En aan die lijnen worden zeewierplantjes bevestigd. En mijn bedrijf Hortimare, waar ik deze directeur van ben, die levert die zeewierplantjes daarvoor... Um, en um, ja, wij gaan dat nu het komende winterseizoen gaan we dat testen. Ja. Want... En, en is dat dan net als met een, met een uh, normaal tuinbouwbedrijf, zeg maar, dat je daar dan ook voortdurend heen moet? Uh, oh, ja, Water genoeg lijkt me, maar uh, <laughs> nog andere dingen moet doen. Ja, nou ja, met name dus uh, de, de installatie zelf. Uh, de, de zeewaardigheid daarvan. Dat wordt uh, dat is een van de grote uh, uh, on ja, ontwikkelpunten hier. Het moet niet zo zijn uh, dat bij een stormpje de boel heb... in Engeland ligt. Uh, nou ja. <laughs> Of op het strand van Texel, als we pech hebben. Maar nou, we hebben ons uiterste best gedaan om een systeem te ontwikkelen dat, dat zeewaardig is. We hebben dat ook op model getest bij Deltaris, onder andere dat is het waterloopkundig laboratorium. Uh, om te zien hoe die zich zou houden bij enorme storm. En uh, nou, dat lijkt uh, goed in orde. Ja. Dus we zijn vol uh, goede moed. Ja. En, en, uh, en, en u voorspelt die zeewiertielt een gouden toekomst. Hè? Wat kan je er allemaal mee? Nou... Ja, wat, wat eigenlijk heel belangrijk is, um, is dat wij zeewier uh, gaan telen voor de componenten. Dus um, uh, we hoeven ze gelukkig niet allemaal uh, op ons bord uh, als spinazie uh, te gaan eten. Um, kan dat maar, wel overigens? Uh, dat kan wel, ja. ja, ja. Okay. Uh, en het is nog lekker ook, kan ik u zeggen. Maar uh, uh, nou, ik verwacht niet dat uh, de West-Europese bevolking daar uh, naartoe zou kunnen brengen. En bovendien, um, we kunnen er veel meer uit halen dan dat. Uh, Zeker is het vol met uh, interessante grondstoffen, waaronder eiwitten. Um, en die noem ik even in het bijzonder omdat dit marine eiwitten is. En marine eiwitten onderscheiden zich weer van uh, eiwitten van landplanten bijvoorbeeld, hè, sojaboom. Uh, omdat ze een uh, andere samenstelling hebben die uh, beter verteerbaar is en die we ook kunnen, uh, de zelf goed kunnen eten, maar die we ook kunnen voeren aan vis bijvoorbeeld. En hiermee openen we ook de mogelijkheid om uh, de vissteels uh, in de toekomst uh, veilig te stellen. Ja, oké. Okay, nou, interessant verhaal. Uh, morgen uh, gaat de boel de zee op voor de proefoverstelling. We hopen dat het allemaal goed gaat en dan uh, hopen we ook op de eerste resultaten. Tegen die tijd bellen we terug. Dank dat u aan de ja. telefoon kwam. Ja hoor, graag gedaan. Hoor. En, dank u wel ook. Dag. Dat is uh, Job Schipper dus, voorzitter van de stichting Noordzee Boerderij. Vandaag een duurzame werklunch en dat doe ik met Anne-Marie Rakhorst. Morgen is het namelijk de dag van de duurzaamheid... en dan presenteert zij haar boek De Kracht van Duurzaam Veranderen. Rakhorst is een ondernemer die uh, andere ondernemers duurzamer wil laten werken. Mevrouw Rakhorst, goedemiddag. In uw boek laat u allerlei ondernemers aan het woord... over duurzaamheid en over maatschappelijk ondernemen. Is er eigenlijk een ondernemer waardoor u zelf weer geïnspireerd bent... Zeker. Wij hebben wereldwijd uh, geïnterviewd. En uh, daar zijn hele mooie voorbeelden van aan te geven. Een van de gesprekken waar ik erg van onder de indruk was... was met Mike Barry. Hij is verantwoordelijk uh, voor duurzaamheid binnen het bedrijf uh, Marks Spencer. En zij hebben een uh, prachtig programma gemaakt. Plan A, because there's no plan B. Wat als een koepel over een hele duurzaamheidsdenken heen zit. En zij hebben daar in 2011, 2012... 130 miljoen euro netto winst uh, mee behaald. Dat is ongelooflijk. Knap en heel erg inspirerend. Duidelijk moet zijn dat het in basis over, uh, uh, niet over geld moet gaan. Alhoewel een bedrijf winst moet maken. Er is namelijk helemaal niks duurzaam aan failliet gaan. Uh, en zij slagen erin om ecologisch, sociologisch en qua winst uh, de dingen goed aan elkaar te verbinden. En een prachtig voorbeeld voor de wereld neer te zetten. Dus dat voorbeeld van uh, die meneer van Marks en Spencer, Mike Berry, haalt u geregeld aan ook in gesprekken met anderen zeker, maar ook voorbeelden als uh, Paul Polman van het uh, bedrijf Unilever. Dus Unilever heeft 160 ketens in. Uh een kaart gebracht. Bijvoorbeeld thee. Dat je vanuit de plantage tot en met het kopje thee... wat je thuis nuttigt... de negatieve footprint in de kaart brengt. En probeert de, de last die je op de aarde legt... veel minder te maken. Zelfs te halveren. En ook sociologisch te kijken naar de omstandigheid uh, van mensen. Dus echt het leven van de boeren die thee telen... op dat smalle strookje op de aarde ver te verbeteren. Dus er zijn prachtige mm. voorbeelden uh, van organisaties en bedrijven. Ook in Nederland. Bijvoorbeeld uh, het bedrijf DSM, wat al 50% in 2020 van zijn volledige uh, diensten en producten duurzaam heeft gemaakt... Uh, als voorbeeld voor andere organisaties in Nederland op te voeren. Ja. En dat is ook precies wat ik probeer te doen met mijn nieuwe boek. In, in dat boek trouwens, uh, daar hebt u het over het uh, lineaire groeimodel... dat maakt plaats ja. voor een circulaire economie. Leg dat eens uit. Ja. Nou, eigenlijk is het uh, uh, best eenvoudig. Wij hebben het met elkaar vaak over het voedselprobleem in uh, de wereld. Um, en dat is er uh, natuurlijk. Maar waar we ook naar moeten kijken... is het feit dat iedereen bij ons mobieltjes wil hebben. Dus in 2050 gaan we naar 12 miljard mensen op aarde. 6 miljard mensen op aarde bezitten op dit moment al een mobiele telefoon. En in een mobiele telefoon zitten hele schaarse grondstoffen... zoals tinsteen en iridium. Ja. En dat zijn grondstoffen die ongelooflijk veel geld waard zijn ...en die steeds schaarser uh, worden en die onze wereldeconomie enorm beïnvloeden. Wat we moeten doen is uit dit soort mobiele telefoons, maar ook uit printplaten... ...en ook uit de gebouwde omgeving zoals we die op dit moment uh, hebben... ...de grondstoffen voor onze toekomst halen. Dus zorgen dat we materialen die we uit de aarde halen... ...generatie op generatie opnieuw kunnen gebruiken. En daar, is heel veel, daar zijn heel veel voorbeelden van. Dus Amsterdam bijvoorbeeld wordt op dit moment een beetje de hoofdstad van de leegstand genoemd. Daar staat anderhalf miljoen vierkante meter aan kantoren ja. in Amsterdam leeg. En daarvan is een miljoen van vierkante meter niet te herbestemmen. Die kantoren, daar wordt er nu een sloopfonds voor opgezet. Maar we moeten naar een vorm van hoogwaardig hergebruik. In die gebouwen zitten zo ongelooflijk veel schaarse grondstoffen... die we zo ontzettend goed in onze economie kunnen gebruiken. Voor nieuwe gebouwen, maar ook voor nieuwe producten. En dat is precies wat die circulaire economie is. Ja, dus ja. grondstoffen uit de aarde halen of grondstoffen maken... die we generatie op generatie hergebruiken. Ja. Nou, nou uh, u noemde net een paar voorbeelden van, van grote bedrijven trouwens... waar ze het dan heel goed uh, hebben opgepikt. Toch uh, lees je ook uh, wel andere verhalen. Uh, Apple bijvoorbeeld, maar ook uh, pas hier in Nederland nog weer de supermarkten... die toch de strijd aangaan met hun leveranciers... Uh, en uh, gewoon zeggen van, uh, nou, we willen, gewoon meer, uh, uh, we willen gewoon minder betalen eigenlijk voor, voor, voor jullie uh, producten. Het ja, is dus duurzaamheid en de kostprijs van een product gaat niet per definitie samen. Dus het is niet zo, gelukkig niet, dat wanneer een product duurzaam is... het dan per definitie duurder is. Het is juist zo dat er kwalitatief hele goede duurzame producten zijn... die ook prijsconcurrerend zijn. Natuurlijk kan het zijn dat een duurzaam of een kwalitatief heel goed product ook uh, uh, duurder is. Waar het om gaat is dat we met elkaar gaan samenwerken... En binnen die samenwerking proberen het zo goed mogelijk te organiseren. Zowel in de manier waarop we onze bedrijven voeren ook voor het maken van winst... maar ook voor die ecologische en ook voor die sociale voetafdruk... die we graag met elkaar uh, um, willen laten plaatsvinden. Uh, Daar zijn prachtige voorbeelden van te vinden... die hopelijk inspiratiebron zijn voor andere uh, bedrijven. Binnen branches heb je altijd, welke branche dan ook is... koplopers, de middenboot en leggers. De mensen die er eigenlijk niet aan uh, ja. willen. Maar op het moment dat je de middenkern van de organisaties mee hebt... en duurzaamheid is veel populairder geworden in de afgelopen... Jaren. Er is enorm veel uh, veranderd. Dan kantelt die hele economie. En dat is ook wat op dit moment aan het oh. plaatsvinden is. Want de CEO van een groot bedrijf zal toch ook zijn uh, aandeelhoudersvergadering mee moeten krijgen in, in, in die strijd. Want die, die zitten daar toch ook vooral om winst te maken lijkt me. Dat ze hebben een gemeenschappelijk belang. Iedereen heeft hetzelfde belang. En dat moeten we veel vaker benadrukken. Er wordt steeds gepraat over uh, het verschil in het belang. Maar een aandeelhouder, een medewerker, de leiding van het bedrijf... de klanten van het bedrijf en de leveranciers van het bedrijf... hebben allemaal één belang. En dat is dat de organisatie er in de toekomst nog steeds is. Dus die verschillen in die belangen die zijn er helemaal niet zo. Ik In mijn boek... Uh, um, heb ik Michael Porter Shared Value opgevoerd. Uh, Dat is een prachtig businessmodel... waar het gaat over samenwerken en gedeelde waarden... Uh, uh, creëren. En Paul Polman bijvoorbeeld van Unilever is een van de mensen die zich afzet tegen de korte termijn uh, uh, strategie om er kwartaalwinsten te maken. Zoveel mogelijk winst op korte termijn. Dat is een achterhaalde manier van bedrijven organiseren. Ja. En we moeten juist zoeken naar waar de gedeelde waarden liggen voor de maatschappij ja, ja. Uh, uh, uh, en voor de bedrijven zelf. Mevrouw Rackers, en dat lukt ook heel goed. De passie spatte bij u af. Ik, ik hoor het gewoon. Uh, u, u weet ook dat er in Den Haag geformeerd wordt nu, uh, VVD ja. en PvdA zitten daar aan tafel. Stel nou dat Rutte uh, u belt en zegt, van, nou geef nog even jouw wensenlijstje ook mee. Uh, wat moet er dan uh, door de politiek met name onmiddellijk worden verbeterd, veranderd of wat dan ook? Het eerste wat ze moeten leren is communiceren over de toekomst... over innovatie en over duurzaamheid. Want als het opgenomen wordt in verkiezingsprogramma's... of juist niet opgenomen wordt in verkiezingsprogramma's... dan gaat het altijd over wat we moeten en wat we zouden moeten... en uh, waarom het allemaal niet kan. En waar het over moet gaan is onze economische groei. En het feit dat er kostenreductie vanuit duurzaamheid zit. Dus duurzaamheid betekent op de langere termijn waarde creëren. Op de langere termijn meer winst creëren. In de drie vormen. Zowel financieel, als uh, uh, ecologisch, als uh, sociaal. En daar moeten we niet bang voor zijn. Je ziet in de verkiezingsprogramma's dat de politiek er vaak bang uh, voor is. Maar zien als een toegevoegde waarde. Een stuk innovatie die goed is voor Nederland uh, BV. En vaak... Uh, ook wel gewoon het economisch onderbouwen van de winst die duurzaamheid uh, in zich heeft. En dat wordt door de politiek op dit moment nog onvoldoende opgepakt. Ja, dus daar moeten ze wat aan doen. Ik wens u een mooie dag van de duurzaamheid uh, morgen. En uh, succes met Dank uw wel. boek ook. Annemarie Rakhorst. Dank u wel. Graag gedaan. Dag. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En dat is deze week Anne van der Veen. Die kijkt mee bij homo-belangenorganisatie COC. Ooit opgericht als ontmoetingsplek voor homo's. Waar mensen met een schuilnaam lid van werden. Dat was toen. Nu is het COC een professionele organisatie. Die tijdens de formatie in Den Haag druk aan het lobbyen is. Onder meer voor een paragraaf in het regeerakkoord over homobelangen en een minister van emancipatie. Een van de lobbyisten is de directeur van het COC, Koen van Dijk. Het, het klinkt nu een beetje als een duister proces, dat lobby, alsof wij door de wandelgangen van Den Haag sluipen en mensen aan hun jaspanden trekken. Uh, dat is het niet. Het gaat echt om het, om het verder dragen van informatie die beschikbaar is. Wij moeten daarvoor steun zoeken in Den Haag en zijn dus continu bezig met informatie aandragen op basis waarvan zij hun besluiten kunnen nemen. Terwijl de directeur in Den Haag druk is om de actiepunten van het COC hoog op de formatieagenda te krijgen, is Joyce Hamilton, internationaal beleidsmedewerker van het COC, aan het skypen met yeah. you still have the death penalty? I didn't realize. Zij probeert samen met haar collega's de homobelangen hoger op de agenda te krijgen bij de Verenigde Naties. En lobbyen, dat is daar iets moeilijker. Het werk in, internationaal is, is van een hele andere aard. Je moet met hele andere dimensies rekening houden. Zoals wie is vrienden met Rusland van oudsher... en hoe gaat dat de stemming van dat land beïnvloeden. En dat uh, maakt het al... Uh, het spel, dat het spel op een, op een heel aan, aan, uh, ander type schaakborden zich uh, afspe, afspeelt. Bij de VN gaat het met kleine stapjes... Dit jaar is er voor het eerst een rapport gewijd... aan de problemen van homo's, lesbiennes en transgenders wereldwijd. In Nederland dreigt er een ander probleem, volgens de directeur. De grootste tegenstander eigenlijk van de agenda van het COC zijn de mensen die denken... maar het is hier toch geregeld, homo's en lesbo's kunnen toch trouwen. Lang niet alles is geregeld in ons land. Zo is Lindeke Luits druk met asielzoekers die in Nederland worden opgevangen. De zogenaamde LHBT-asielzoeker. Heel snel. Lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender. Hoe vaak moet je dat doen? Heel vaak. En elke keer, dan zijn er toch mensen, ondanks dat je het tien keer herhaalt waar de afkorting voor staat, die toch even zeggen, oh, L, G, H, B, T, I, is net begonnen met het uitzoeken hoe de asielzoekers hier behandeld zijn. Strasuizje, Anastasia. Etalineke Leitz, hier in Nederland. Oh, uh, er zijn mensen die aangeven dat alles prima is gegaan. Er zijn mensen die aangeven dat ze een homofobe tolk of vertaler hebben gehad. Dus die echt uh, tijdens het gesprek gewoon niet hun verhaal konden doen. Omdat er iemand van de, een tolk gewoon afkeurend zat te snuiven. Uh, zat te onderbreken. Zat te zeggen van je kan uh, je toch beter niet over vertellen. Uh, er zijn ook mensen die het gevoel hadden dat de IND uh, ja, de behegening niet was zoals zij het wilden. Dat er persoonlijke vragen werden gesteld. Uh, ja, mensen voelen zich vaak niet veilig in de opvang. Maar ja, anderzijds, het is ook wel, uh, ja, wel positieve verhalen van mensen die het gevoel hadden van... nou, in Nederland kan ik nu wel open mezelf zijn. De internationale beleidsmedewerker van het COC krijgt niet vaak een warm ontvangst. Ik zou willen dat, uh, dat we met open armen werden ontvangen. Uh, maar dat is uh, zeker niet overal zo. En uh, ook bij de VN zie je heel duidelijk... Dat, uh, dat er een grote tegenkracht is, uh, gaande is... die uh, ja, aangevoerd wordt uh, door een aantal vaste landen... Uh, zoals Rusland, Egypte, uh, Soedan. Dat soort landen uh, willen ook niet dat vrouwen zelf beschikkingsrecht hebben... in feite over hun eigen seksualiteit. In Nederland is dat wel anders. We hebben een aantal bewindspersonen en politici gezien... die duidelijk plezier hadden in deze portefeuille. En ik denk dat het mooi is als iemand hard voor de zaak heeft... een onderwerp oppakt en ook plezier in heeft om daar aandacht voor te vragen. En wij zijn met die steun uit Den Haag heel erg blij. is dat een heel politiek correct antwoord, of niet? Het is een heel gemeente antwoord. en politiek correct? Een heel gemeentelijk antwoord. Morgen hoort u meer over hoe het er op de werkvloer van het COC aan toe gaat in deel 3 van In de Praktijk. Dan is er zometeen Stam.nl. De stelling GroenLinks heeft nog steeds bestaan, zegt. We zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Eerst nu het laatste nieuws. Hier is Renate Evers. Radio 1, het NOS-journaal. De PvdA stemt voorlopig niet in met een verbreding van de A27 bij Utrecht. De partij wil dat ze eerst wordt onderzocht... of de verbreding in de bestaande bak kan worden gerealiseerd. Want dan zou de verbreding namelijk niet ten koste gaan... van het natuurgebied Amelis Weert. Een onderzoekscommissie die vijf studies van oud-professor Poldermans van het Erasmus MC heeft onderzocht, concludeert dat hij ook in deze onderzoeken gegevens heeft verzonnen. De internist en vasculair geneeskundige werd vorig jaar ontslagen door het Erasmus MC, toen bleek dat hij had gefraudeerd. De Nederlandse bank denkt dat banken de waarde van vastgoed niet goed hebben getaxeerd, omdat de helft van de taxaties meer dan een jaar geleden zijn gedaan. En veel vastgoed is de afgelopen jaren in waarde gedaald. DNB wil dat banken op zijn minst jaarlijks de waarde laten controleren door een onafhankelijke taxateur. En in Spanje brengt het Rode Kruis een filmpje uit... waarin Spanjaarden worden opgeroepen landgenoten te helpen... die worden getroffen door de crisis. Het is voor het eerst dat de hulporganisatie zo'n oproep doet in Spanje. In het filmpje wordt gevraagd om een gift... voor de 300.000 kwetsbaarste Spanjaarden. En tot zover het nieuws van dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Op de A27 vanuit Gorkum naar Breda is er een ongeluk gebeurd. Tussen Oosterhout en Breda-Noord staat 2 kilometer. De rechterrijstok is dicht. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. Jurgen van den Berg. Bram van Ooyek, hij is sinds gisteren de nieuwe politiek leider van GroenLinks. Hij gaat de fractie dus leiden en hij heeft er zin in. De kiezer heeft GroenLinks op 12 september een gele kaart gegeven. Die komt hard aan. Drie weken na die verkiezingen stond GroenLinks er met het vertrek van partijleider en partijbestuur opnieuw niet goed op. Nu gaan we aan de slag. Kan Van Ooyek ervoor zorgen dat GroenLinks weer de weg naar boven vindt... of heeft de partij zoveel schade opgelopen dat het einde nu echt in zicht is? Ik praat erover met Bas Eikhoud, Europarlementariër voor GroenLinks. Dag meneer Eikhoud. Goedemiddag. Vanuit Brussel, hè, geloof ik. Um, begin altijd in ja. stand.nl met drie keuzes. Daar mag u alleen maar ja of nee op zeggen... en dan zometeen uitgebreid doorpraten aan de hand van de stelling. Hier komen die keuzes. GroenLinks mist Femke Halsema nog steeds... Ik schaam me diep over de gang van zaken bij GroenLinks. Ja. We moeten onze linkse veren afschudden. Nee. En dan de stelling, en ik zeg tegen onze luisteraars ook... Uh, u kunt daarop reageren natuurlijk met eens of oneens. GroenLinks heeft nog steeds bestaansrecht. Um, als u daar een mening over hebt, dan kunt u die sms'en naar 70-70. Dat kost wel 50 cent... U mag gratis bellen. Het nummer is 0800 1101. www.stand.nl. Prachtige website. Ook daar kunt u eens of oneens achterlaten. En dat kan ook door te twitteren. Ik doe dat dan wel met het hekje Standpunt. Dan komt alles mooi onder elkaar te staan. GroenLinks heeft nog steeds bestaansrecht, meneer Eickhout. Eens of ja, oneens zeker. Ja, dat dacht eens. ik al. Ja, ja. Ja. Maar waarom eigenlijk? Omdat wij gewoon een uniek verhaal hebben. Heel simpel. Uh, ik kijk er ook een beetje vanuit Europa naartoe natuurlijk. Uh, ik zit hier in de vierde fractie van het Europese parlement. De Europese Groenen. Ik zie dat de Groenen in regering zitten. In Finland, in Frankrijk hebben ze ministers. Ze zitten in Denemarken in de regering. Nou, in Duitsland een aantal deelstaten. Afgelopen zondag weer burgemeestersverkiezingen gewonnen in Stuttgart. De Belgen gaan het goed doen. Aan in Nederland zondags. niet? Nee, op dit moment heeft, een, heeft GroenLinks een flinke klap gekregen met de, de afgelopen verkiezingen. Dat klopt en dat doet ongelooflijk pijn. Maar ja, dat is ook iets wat gebeurt en waar je dus nu weer uit moet komen. En ik zie niet in waarom dan er ineens moet worden getwijfeld aan het bestaansrecht van GroenLinks. Nou ja, omdat heel veel andere partijen de, de onderwerpen van GroenLinks al hebben opgepikt. Uh, nou, volgens mij niet. Kijk, een heel mooi voorbeeld is natuurlijk wat we nu net zagen... bij, uh, bij het herfstakkoord is volgens mij dan de term die we nu moeten gebruiken... Uh, PvdA gaat weer onderhandelen met VVD, D in het voorjaar niet mee. Uh, GroenLinks haalt een aantal hele mooie vergroeningen binnen. En die worden er weer uitgesloopt zodra PvdA gaat onderhandelen met VVD. Ja. En dat is natuurlijk het punt. Duurzaamheid, iedereen heeft het erover. Morgen is het ook weer de dag van de duurzaamheid. Ja. Het, is beetje, het is een beetje als wereldvrede dreigt het. Maar als puntje bij paaltje komt, is GroenLinks de enige partij... die duurzaamheid echt centraal zet. En duurzaamheid betekent juist ook een sociaal beleid banen creëren en dat eerlijk verdelen. En dat daarom, is, en daarom is, die, en is die combinatie ook nodig, vindt u, groen en links. Want je zou ook alleen maar groen kunnen doen. Dat is in andere landen natuurlijk ook al gebeurd. Ja, maar kijk, ik, vind, ik, ik moet zeggen, ik vind zo'n namendiscussie gewoon niet interessant. Want kijk, het verkiezingsprogramma van GroenLinks, waar waren we nou zo juist zo goed in? In de doorberekeningen van het CPB worden, wat mij betreft, iets te vaak aangehaald. Maar wat deden we? We scoorden banen. Oké, okay, VVD was de banenkampioen. Maar deed dat door gewoon vooral als sociaal beleid dus te snoeien in de hele sociale zekerheid. Je had ook partijen die het nog eerlijker, de koopkracht nog eerlijker verdeelden, en SP was daar de kampioen. GroenLinks was de enige partij die banen creëerde. En het eerlijk verdeelde. En die banen zijn groene banen. Dat, hebben dus, dat doen we dus door echte vergroening van het belastingstelsel. Ja, Waardoor je ja. arbeid goedkoper maakt, banen creëert. Ja. En maar, tegelijkertijd meneer, dus milieu aanpakt. Ja, maar dat meneer, is wel meneer, echt groen. Links, nee, dus links, dat groen, is ook zo. Maar we hoeven de verkiezingscampagne staat niet over te als een doen. Huis. U hebt dat in de nee, verkiezingscampagne Nee, maar het staat als een huis. Ja, nee, niet dus. Want uh, u, u, u, de kiezers zijn bij u weggelopen. Ja, dat klopt. Maar dat is volgens mij niet door het verhaal of door de inhoud. Dat is gewoon omdat onze kiezers niet van al dat gedoe houden. En dat begrijp ik heel goed. Aha, dan zijn we bij het gedoe. Ja, het gedoe. Ja, ik weet, ik, ik heb lang zitten zoeken van... wat is nou in één woordhoekje je het samenvat? En dan kom ik uit op gedoe. Gedoe. <laughs> ja. gedoe. Nou, dat ja. was het ook wel degelijk, ja. Even, even nou terug naar de actualiteit. Gisteren van Ooyek dus, gekozen tot fractievoorzitter. Is hij dan de man die, die rust terug kan brengen en het gedoe tot het verleden te laten behoren? Dat gevoel heb ik wel, ja. Ja, absoluut. Ik bedoel, je, we kunnen nu toch wel concluderen... dat de gifbeker uh, nu toch echt wel leeg is. Uh, en, en, en Bram, ik ken hem uh, van al een paar jaar van binnen GroenLinks. En het is gewoon echt een hele prettige persoon. Rustig, sterk inhoudelijk, vriendelijk, goed communicatief. Ja, dat lijkt me gewoon een perfect iemand om nu rust in mm. de tent... en gewoon naar die toekomst. Want hij wilde het woord tussenpauze zelf niet gebruiken. Maar is hij dan ook de volgende lijsttrekker? Ja, volgens mij gaan we daar weer naar kijken zodra er verkiezingen zijn. En tussenpauze, zover ik weet, bestaat in de statuten tussenpauze ook niet. Uh, en zover ik weet, heeft de fractie gisteren ook niet... een soort deadline termijn uh, ingestemd. Dus hij is nu gewoon de fractieleider. We gaan nu ervoor zorgen dat we weer een beetje ons verhaal goed vertellen. Hè? Dat unieke verhaal, dat moeten we vertellen. Laten zien dat we onderdeel zijn van een Europese beweging. Dat we lokaal heel goed staan. Eerste Kamer staan we goed. Nederland is, is meer dan Den Haag en... Europa is meer dan Nederland. Dat is gewoon het belangrijke verhaal. Dat moeten we weer gaan vertellen. En dan zien we bij de verkiezingen wel weer verder. Uh, er zijn mensen die zeggen, Jesse Klaver, hè, die nu uh, nog vrij jong is... maar nou, laten we zeggen dat dit kabinet het via misschien volhoudt... Dan, uh, het kabinet is het trouwens nog niet eens. Uh, maar nee. laat la, la, la, la dat gebeuren. En uh, stel dat ze het via volhouden, dan is hij dertig. Heeft hij een tijdje in die kamer gezeten. Dat is de nieuwe man, zegt men, voor GroenLinks. Ik vind, ik vind Jesse een uitstekend Kamerlid. En hij heeft helaas pas anderhalf jaar in die Kamer gezeten. omdat die regering zo snel viel. Wat ik trouwens een zegen vond. Ik hoop eigenlijk dat we nu een wat rustiger politiek vaarwater komen. Niet alleen als GroenLinks, maar eigenlijk heel Nederland. Dan hebben we weer vier jaar ervaring erbij. en dan zien we dan wel weer verder. Ik, ja, daar ga ik gewoon. En Jesse is een prima Kamerlid. en dan gaat hij de komende vier jaar ook bewijzen. Nog even voor de administratie. Waar stond u in de hele discussie rond Jolande Sap? Was u het ermee eens dat zij weg zou gaan? Ik heb uh, meteen na de verkiezingen, toen we verloren, hè, de zes zetels, uh, was ik uitermate kritisch. Dat is gewoon meteen na de verkiezingen, heb ik dat duidelijk gemaakt. De afgelopen drie weken heb ik eigenlijk echt niet, uh, heb ik geen enkel idee gehad wat er nou gaande was. En het amateurisme wat we afgelopen week hebben laten zien, ja, dat, daar schaam ik me voor. Want, want daar wist ik niets van en het was echt uh, ja, amateuristisch. Dat, dat is dat gedoe waar u het over had, hè? het bestuur die dat, uh, ja, goed, dingen maar, heeft, uh, niet gedaan ja, maar het, we hadden ook al een gedoe bij een, le, bij een lijsttrekkersreferendum. Ja. Uh, we hebben gewoon te veel gedoe gehad daardoor. Het, de GroenLinks-kiezer houdt daar niet van. Heel veel kiezers niet, maar de GroenLinks-kiezer zeker niet. En vervolgens kwamen we in een hele ja, verhitte campagne waarin het ging... van wie wordt het grootste. Ja, In die campagne zijn we er niet meer tussen gekomen. Mm. En dat is heel vervelend. Toen dacht ik van, oké, okay, nu zijn we daar dan uit. Uh, dan heb je natuurlijk gewoon een moeilijke periode meteen na de verkiezingen. Maar dan ophouden, doorgaan. Helaas uh, hebben we toch weer uh, gedoe gehad. En ik heb nu het gevoel. Nou, uh, dit hebben we nu echt gehad. Ja. Afsluiten. Maar nog even. U, u vond eigenlijk dat SAP, dus na die uh, nederlaag, gewoon uh, had moeten opstappen? Ik vind dat Jolande uh, daar gewoon heel eerlijk aan zichzelf had, uh, naar zichzelf had moeten kijken. En de vraag moeten stellen: van, kan ik dit nog doen? Maar haar conclusie was. Ik wil door. Ja. En toen is het besloten voor een onderzoek. Hè, de befaamde commissie van S. En ja. dan heb ik zoiets. Laten we dan dat onderzoek gewoon eens gaan afwachten. wat er verder geanalyseerd wordt. En dat vond ik eigenlijk een mooie uitkomst. Want een ja. onderzoek. Uh, dan kunnen we weer verder kijken. Ja. Maar helaas is dat niet gebeurd. Goed, maar dat onderzoek gaat nog voorlopig even door. En dat duurt, geloof ik, nog wel een paar maanden. voordat mevrouw van S. met haar uh, rapport komt. Uh, en u zegt nu eigenlijk al van. Nou ja, voor uw gevoel lag het vooral aan het gedoe. en niet zozeer over de koers van de partij. Want die staat nog vier overeind. Wat u betreft. Wat, ja, wat mij betreft uh, is dat uh, zeker uh, zo. En ze en moet de commissie veel meer over gaan. Want het is natuurlijk wel de grote vraag. Hoe komt het dat GroenLinks met dat unieke en goede geluid... niet goed doorkomt en dat wij zo verloren hebben? Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag. Nou, daar moet de commissie van Esna kijken... Daarmee mag je prima alle vragen stellen, doe dat. Maar als, he, ik word, zal ook gevraagd worden als input voor die commissie. En ik zal zeggen aan de inhoud, aan de koers, ligt het niet. En er zal ook een vraag misschien voorbij komen, omdat ik dat ook allerlei uh, GroenLinks-prominenten heb zien uh, zeggen in interviews de afgelopen dagen. Uh, misschien moeten we er gewoon toch over denken om de partij op te heffen. en Een deel naar D66 te sluiten en een ander deel naar de Partij van de Arbeid. Hoe staat ja, u daarin? Dat, dan, ja, dat vind ik dus echt een onzinnig iets. Ik, ik zou kijken, als er iemand aan het bestaansrecht moet twijfelen... is het D66. Die zit hier in Europa in dezelfde fractie als VVD. Ja, dus die heeft wel gewonnen bij ik... de verkiezingen in Nederland. Ja, nee, nee, tuurlijk. Ik bedoel, en dat is hartstikke mooi voor D66. Maar ik zie hier in het Europees perspectief... je hebt twee grote bewegingen. De christendemocraten en de sociaaldemocraten. Op rechts heb je dan... Zeg maar, de wat intelligentere uh, zijstroom. Er zijn de liberalen. En op links heb je de intelligentere zijstroom. En dat zijn de groenen. Nou, en zo zie ik het politiek landschap voor. Ja, maar dus in Nederland misschien ook gewoon de groenen gaan heten. Dat is in andere landen inderdaad ook al gebeurd. En dan nog even over D66. Ja, maar, denkt u, ja, maar... Maar denkt u dat de naamsverandering ons zal gaan redden? Nou ah ja, maar vooral dat... op dat groen concentreren misschien. Dat is dan nog wel uniek uh, wellicht in, in, in de, in de ja, uiteinduele constellatie. Ja, maar wat ik dus wel aardig vind is... van alle groenen in Europa staan ook links. En in die zin vind ik dat interessant... omdat juist vergroening is het knokken voor wat kwetsbaar is. En dat is zowel groen als dus ook sociaal. Dus in die zin, ja, groen links. Ik vind mm. het nog steeds een hele mooie naam. Nog, nog even, uh, want u maakt zelf die vergelijking met D66. Die stond natuurlijk een paar jaar geleden ook op drie zetels. Uh, toen hebben zij de... de, ja, de ideologische veer een beetje afgescheurd hebben, waar ze eigenlijk al jaren voor stonden. En zijn, nou ja, progressief, uh, progressieve middenpartij geworden, zo noemen ze het, geloof ik, altijd zelf. Nou um, ja, ja da daar ja. zie je dat dat ook Radicale heel goed Radicale midden. Ja, ja daar kan je zien dat het, dat, dat was CDA toch, geloof ik? Ja, volgens mij hebben ze daar nog om gevochten wie dat mocht gebruiken. Ja. <laughs> nou ja, hoe, hoe dan ook, je ziet bij D66 dat dat goed heeft uitgepakt met een, met een goede leider en de afgelopen verkiezingen twee zetels gewonnen. Ja, ja, ja, nee, en ze staan nu op 12 en dat is hartstikke goed. Um, zij hebben overigens een paar van, wat, hoe noemden ze het dan weer? Kroonjuwelen hebben ze in de, zoals Pechtold zet, volgens mij, in de koelkast gezet. Ja, kijk, iedere partij moet zijn eigen keuzes maken. Uh, ik denk echt dat wij heel goed moeten gaan kijken: van hoe komt het dat wij dat unieke verhaal de afgelopen periode niet goed hebben weten te brengen? Ik denk dat gedoe daar een belangrijke reden is, maar dat betekent niet dat we gewoon kritisch moeten kijken: oké, okay, jongens. Hoe gaan we dat verhaal nu hmm. wel brengen? En trek dan op met lokaal, want we zijn gewoon groot in Utrecht, Amsterdam, Nijmegen, Groningen. Nog Brede, wel, hè? Nog wel, want er komen gemeenteraadverkiezingen aan natuurlijk. Ja, nee, goed. Dus, dus we hebben, nou, pak een beetje anderhalf jaar. Uh, dan, dan hebben we ons gehergroepeerd. En dan denk ik dat die gemeenteraadsverkiezingen en daarna komen de Europese verkiezingen, die worden ook interessant. Ik denk dat dat ja. gewoon het jaar, het jaar wordt van ja. de nieuwe verkiezingswinsten van GroenLinks. Ja, van hoor, ik ga alle verhakers bellen, Dus, uh, nou ja, wie weet nooit, daar heeft hij misschien wel anderhalf jaar voor nodig al bijna. Maar goed, uh, we gaan kijken wat onze luisteraars ik, vinden. Ik hoop dat hij wat, uh, dat hij wat hulpgroepen heeft. Ja, u gaat ook meebellen, begrijp ik. Uh, ja. we, we ga, ik kom zo meteen graag bij u terug, want we gaan onze luisteraars de mond gunnen. En dan uh, neem ik die reacties graag met u door. Op onze site wordt al wel gereageerd. GroenLinks heeft nog steeds bestaansrecht. Uh, bijna 1200 mensen gestemd. 38% is het eens, 62% oneens met de stelling. Stam.nl, goedemiddag. Dag, goedemiddag, met Wijk. Dag, meneer Wijk. Dag, goedemiddag. Ik... Uh... Eerst even mijn complimenten richting u. Uh, oh. Ik ben het eens met de stelling dat uh, of, ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, maar eens met de stelling dat uh, GroenLinks geen bestaansrecht meer heeft. Oké, okay, dus u bent het uh, oneens met de stelling. Inderdaad. Ja. Uh, laat ik het zo zeggen. Uh, u gaf aan dat uh, opheffing misschien de enige juiste conclusie zou zijn voor GroenLinks. Nou, daar steun ik u in. Deze meneer uh, het dient de aanbeveling beveling dat deze meneer zelf uw gast zelf gaat aftreden. Waarom? Hij spreekt zichzelf tegen. Ik heb geturfd. Elf keer uh, geeft hij aan het woordje gedoe. Als mede amateurisme. Mm -hmm. uh, tevens geeft hij aan dat het niet ligt aan de uh, Tevens geeft deze heer aan dat GroenLinks staat als een huis. Nou, alles wijst dus uit dat ja. GroenLinks niet staat nee. als een nee. huis. Duidelijk, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Famke. Nou, ik vind uh, GroenLinks wel bestaansrecht hebben. Ik heb vertrouwen in Jesse Klaver, maar hij is nog iets te jong. Van Tongeren is oké. Okay. En um, um, oh, ik ga het ook goed doen, want zij vertegenwoordigen natuur... De dieren waren toch tot nu toe de meeste groene milieupartij. Maar ze moeten ophouden met die introspectie en een beetje het uh, algemeen belang dienen. Ja. Uh, want de natuur heeft geen stem. Vandaar GroenLinks. Ik heb vaak op ze gestemd. Ik ben geen lid van ze. En dan lokaal SP. Uh, okay. Ze moeten doen wat ze zeggen. Maar we hebben ook nog de Partij voor de Dieren. Hè. Laten we dat vooral niet vergeten. Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Rien van Schijnk uit Friesland. Goedemiddag. Ik ben het oneens met de stelling. En waarom? Omdat ik hier zelf in Friesland hier een heel mooi voorbeeld heb. En die is u, u best wel bekend. Dat is uh, Luc Jacobi. En die vind ik de groenste politica van Nederland. Zit bij de PvdA? Ja. Dus u zegt eigenlijk is de partij overbodig. Ze kunnen gewoon prima opgaan in de PvdA... van wat er straks nog van over is. Nou ja, uh, weet u... Ik weet zeker als uh, uh, GroenLinks ook in de, in de regering zou komen... dan zouden ze ook een heel, stand, heel ander standpunt innemen. Ja. Hmm. Ja, want dat is altijd water bij de wijn doen als je een coalitie gaat vormen, zeker. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag van Mark Millets. Hallo. Ik ben het niet eens met de stelling. Waarom niet? Omdat in het bedrijfsleven, op het moment dat je zo functioneert en zo met mensen omgaat, je ook wordt bedankt. En afgerekt wordt op de, op de resultaten en, en, en de omgang met mensen. Ja. Ten eerste heeft mevrouw Zapp natuurlijk wel een goed verhaal verteld, uh, haar best gedaan. En op die, op die wijze bedankt worden, ja, dat, schiet niet, ja, dat schiet gewoon niet op. Dus het feit dat de meneer die nu aan de macht komt... waarschijnlijk bij GroenLinks, of althans aan de macht is... die meneer Van Ooyek totaal geen uitstraling heeft. Kijk, ik bedoel, je kan zeggen wat je wil over meneer Wilders... of meneer Rutte of meneer Samson... maar die hebben echt ballen en echt, echt een uitstraling. Mm -hmm. En dat mis ik een beetje bij GroenLinks. Oké, okay, dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben het eens met de stelling... Het gedoe bij GroenLinks heeft niet geholpen. Vooral een negatieve rol voor Splijtsam en ook Blaaskaak Tofis Tibi. En het zwakke leiderschap van Jan de Sap. En niet te vergeten ook het partijbestuur. Maar nu is er op links een grotere diversiteit. En GroenLinks is niet de Partij voor de Dieren, nog PvdA, nog SP, nog D66. Dus ik vind het wel degelijk ook een inhoudelijke kwestie. Ik denk dat het verval van GroenLinks is begonnen. door de desastreuze beslissing van Jan de Sap om die Koendersmissie te steunen. En daarmee zijn een groot deel van de achterban van zich vervreemd. En die hebben dus nu niet op haar gestemd. Dus ik vind GroenLinks zal degelijk bestaansrecht hebben, en wel door terug te keren naar haar core business, namelijk het zijn van groen en links. Ja. En zich te verzoenen met de rol van de oppositiepartij, zo haal je zeven tot tien zetels. Als je te regeringscheel gaat worden, dan ga je je dus van die frats uithalen als je dan de sap, en dan ga je dus een groot deel van je achterban vervreemden. Niet doen, gewoon groen en links blijven. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Dat geldt ook als je er de kerk. Nou, uh, ik vind dat ze op de huidige manier geen bestaansrecht meer hebben. Want uh, op zo'n manier kan je niet doorgaan. Ze hebben gewoon verraad gepleegd tegenover de achterbaan. Tegen de, degenen die uh, GroenLinks opgericht hebben: uh, EWP, uh, CPN, uh, PSP en uh, PPR. Ja. En dat uh, uh, verraad van de SAP is gewoon schandalig. En uh, die hebben gedreigd met aftreden. Als uh, er niet voorgestemd het uh, zo is de fractie uh, meegedaan. Ja. U doelt bijvoorbeeld ook over, over, over het instemmen met die Koenersmissie, wat die meneer hiervoor ook ja. zei. U vindt dat niet horen bij uh, waar GroenLinks eigenlijk voor staat? Nee, nee, dat hoort er niet bij. Nee, die, uh, die nieuwe fractievoorzitter, uh, fractie, uh, voorzitter. Oei, nou, die hebben ook geen uitstraling. Die gaat op dezelfde manier op. Ja. Nou, als uh, burgemeester. Uh, ik, uh, als hij op Cohen. Oh. Nou, die, die wordt gewoon door, door uh, Wilders wordt die gewoon weggeblazen. Ja, die net ja. die, wel een goede lachertje. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, Geert Scholten. Scholten. Ik ben eens, eens met de stelling, uh, GroenLinks geen bestaansrecht. Ik ben een rechtsdenkend man. Wij zijn thuis erg groen. Waar moet ik op stemmen? Maak van die linkse groene partij een algemene groene partij. Noem een partij voor mij partij van de duurzaamheid... Ga meer op die spirituele tour. Uh, speel daarop in. Maar ja. dat links altijd klinkt goed voor de natuur te zijn... dat word ik boos van. Ja. Want er zijn ik, ook rechtsdenkende mensen die goed voor de natuur zijn. Mark Rutte had toch ooit een keer een plan... of die wilde een ja. verhaal schrijven over groen rechts. Had hij het dan over? Ja. Ja. ja, weet ik nog. En daarom heb ik ook Rutte gestemd. Ja. Ik vond het een uitstekend idee van hem. Misschien kan hij dat in de praktijk brengen. Hij mag het nieuwe regeerakkoord mogelijk meeschrijven. Dus wie weet dat we daar iets over terugvinden. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Drijf Ollekerk. maar Draaij van Oldenkerk. Maar ik ben het eens met de stelling. GroenLinks heeft wel degelijk een bestaansrecht. Kijk, ja? GroenLinks is geen massapartij, geen PvdA of VVD. Het is, een, het is een groep in Nederland. En die heeft wel degelijk bestaansrecht met hun degen. Maar, maar het punt is, de GroenLinks is wat afgeweken. Want Jolanda uh, Sap bijvoorbeeld, die had het vaak over macht. Hm. Nou, GroenLinks is geen machtspartij. Nee, dat... Dus, D dat is duidelijk. Het is GroenLinks, maar de naam, daar maakt niks uit. Maar een partij zoals GroenLinks bestaat in Nederland, heeft wel degelijk bestaansrecht. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo, hier met Gerard Ragerk uit Delft. Inderdaad, heeft GroenLinks bestaand recht. Maar in de laatste maanden sprak ik ook maar allemaal alleen maar over GroenRechts. Door Femke Halsema, hoe charmant ze ook is, heeft de partij te veel naar rechts gestuurd. Leunde veel naar, naar D66. En ze hadden moeten naar een ze hadden moeten aansturen op een grote samenwerking met de SP. En dat is de grote fout. grote fout van. Van SAP is ook geweest dat met het Koenloes-akkoord, dat was de eerste grote fout waar ze nooit overheen is gekomen, GroenLinks. links. Het moet echt groen-links worden. Ja. De laatste zijn het groen-rechts. Dank u wel voor het bellen. We gaan snel terug naar Bas Eikhout, Europarlementariër van GroenLinks. Die heeft meegeluisterd naar de reacties. Ja, meneer Eikhout, u zei, uh, mijn analyse is vooral het gedoe geweest wat ons heeft genekt. Uh, u hoort nu toch ook een paar luisteraars die uh, ook wel wat inhoudelijke opmerkingen maken. Uh, met name dat Kunduzakkoord. GroenLinks was te belust om uh, ja, bij de macht te horen en had daar uh, eigenlijk nooit aan mee moeten doen. Nou, wat ik, wat ik vooral een paar keer hoorde... was dat, dat men vond dat we te bezig waren met om in de macht te komen. Ik denk ook dat zodra je zelf gaat spreken over van... we willen in de macht komen, dat dat een hele rare boodschap is. Wat je namelijk doet, is gewoon jouw inhoud voorop zetten. Dat is de richting die je wil. En vervolgens word je daarvoor beloond en kom je vanzelf aan de macht. Dus ja, ik, ik ben het daar wel mee eens dat daar weer... maar wederom, in de communicatie leek het alsof wij ineens alles gingen opgeven... voor die macht. Dat Beeld, dat, dat, dat herken ik, dat, dat, dat is ontstaan. En dat mensen daar kritisch op zijn, denk ik van... nou, dat is een mm. goed punt voor, uh, voor de commissie van S. maar dat is dus niet wezenlijk over de inhoud. Maar het is wel weer dat mensen het gevoel hebben gekregen... dat we ongeveer alles over hebben. Nou ja, de, het, het de heeft de volgens mij wel degelijk... Ja, ja, precies, maar dat heeft toch met de inhoud ook te maken? Ik bedoel, we hebben gezien nog die beelden van Rutte en Sap... Uh, nou, bijna verliefd naar elkaar kijken, toen zij die missie ging steunen. Uh, en, en dat is bij de achterband toch wel heel veel kwaad bloed gezet ook. Want ja, GroenLinks dus gaat hierin ja. mee. We hebben er twee koendoessen, zeg maar. Uh, ja, en nee, ik had het, het nu over dus de eerste... Ah, oké, okay. want de Vander was de Koenders. Uh, nee, ik had het idee dat luisteraars ze er ook ja, hadden. Over, okay. niet over het Lenteakkoord, maar over, de, over het meedoen met de missie. Maar goed, dat Dat heeft absoluut zeker een hele hoop, uh, hele hoop emoties losgemaakt. Ja. Die, die hele be, uh, beslissing toen. En nog, maar dat nog was wel een half jaar geleden. Nog één ander dingetje even. Uh, we hoorden het iemand zeggen die zegt. Ik ben eigenlijk rechtsgeoriënteerd. Uh, als het gaat over politiek. Ik heb nu VVD gestemd, maar eigenlijk ben ik groen. Um, en ik zou gewoon een algemene groene partij willen. Daar ligt toch uh, het, het unique selling point bijna van GroenLinks... Ja, maar goed, daar ben ik het dus niet mee eens. Omdat ik zeg, eigenlijk de beste slogan die GroenLinks ooit heeft gebruikt... is knokken voor wat kwetsbaar is. En dat vind ik nog steeds heel erg GroenLinks. Want dat, daar zit je groene in en daar zit je links in. En ik vind het... Tuurlijk, ja, maar er zijn mensen die, hoop, die wel groen zijn, maar tegen dat links juist aanhikken. Ja, maar ik hoop dat VVD eigenlijk eens een keer wat meer op groen gaat zitten. Kijk naar Cameron in Engeland. Dat is groen rechts. Ja. Dat is, en op sommige punten strijd ik met Cameron... voor bijvoorbeeld een ambitieuze klimaatbeleid in Europa. Maar op op heel veel andere punten ben ik het valenkant oneens met Cameron. En in die zin, ja, alsjeblieft VVD, wordt weer eens een keer groenrechts. Dan kunnen we een stuk meer met jullie. Maar verschillen zullen er altijd blijven. En dat is ook fijn voor die meneer, want dan kan hij eindelijk echt stemmen op ja. VVD. Nee, maar goed, u kijkt naar andere partijen. Het lijkt me dat u eerst nog wel eens even naar uw eigen partij moet kijken, naar GroenLinks. Maar in ieder geval dank voor het, mee, voor het meedoen aan Stand.nl. Ik lees nog één tweet voor van Evelien Hoedemaker... Met AE, dat is een chique tak van de familie. Er is bestaan, zeg, voor een groen progressieve partij. Haal links uit de naam en er is hoop. Dat klinkt als een slogan van een bekende omroeporganisatie. In de jaren zeventig van de vorige eeuw? Ja, daarom. Dat wil ik nog wel even zeggen. Uh, u kunt trouwens de hele middag blijven reageren op onze site. Uh, wat betreft deze stelling. GroenLinks heeft nog steeds bestaansrecht. Uh, bijna 1300 mensen gestemd. 38% eens. 62% oneens. Die omroeporganisatie was de Evangelische Omroep. Ja, en die de slogan klopt ook nog steeds natuurlijk. Wij hebben straks de gast, want dat wilde je weten. Ingeborg B. Be uh, Beugels. Hij is oud-Griekenland-correspondent. En met haar praten we over het bezoek van Merkel aan Griekenland. En verder pianist Lucas Jussen. Dat is een talentvolle uh, pianist. die in Amerika. Amerika studeert en even terug is, die gaat voor het eerst zonder zijn broer Arthur concerten geven. Wat zeggen, dat waren die twee broertjes Precies, ja. hij is iets ouder, dus ik denk dat zijn broer nog in Nederland zit en hij nog... Oh, Oké, okay. gaan we al horen, zometeen na tweeën in Dit is de Dag. Ik ga natuurlijk luisteren, u ook, en ik wens u een prettige dinsdag. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV. Twintig jaar OVT.